Op een school in Schravenzande is tijdens de ouderavond brand uitgebroken. Enkele mensen die in de school waren zijn geëvacueerd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het vuur brak uit in het scheikundelokaal. De politie heeft het gebied rond de school in Schravenzande afgezet. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In de Europa League heeft PSV met twee gewonnen van Rapid Boekarest, Manolev en Matafs maakten de doelpunten voor de Eindhovenaren... PSV was al zeker van de eerste plaats in hun groep. De wedstrijd tussen AZ en metalist Garkov is nog bezig. De Alkmaarders zijn nog niet zeker van de volgende ronde. Toen besluit het weer. Morgen vooral in het binnenland kans op natte sneeuw. Het KNMI waarschuwt voor gladheid tijdens de ochtendspits. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Er is een spoedreparatie gaande bij Knoopend Hoevenlaken. Daar zijn twee rijstroken dicht. Er staat file vanaf Leusden zuid 4 kilometer. En in Noord-Holland is de N241 dicht. schagen wochnum is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A7 en Opdam.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 We gaan direct natuurlijk weer naar Alkmaar... voor de tweede helft tussen uh, AZ en Metalist. Garkov. De tussenstand is 1-1, maar eerder op de avond won PSV... met tweeën van Rapid Boekarest. Dat is een zeer matige wedstrijd die nergens meer omging. PSV was al groepswinnaar en zat dus al in de pot voor de loting van morgen. En die houtkamp sprak na afloop met Fred Rutte... die blij was met de overwinning en uh, het volgende erover zei. Nee, en, kijk, je hebt zo'n dubbel gevoel. Kijk, enerzijds ben je wel blij dat je...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 Dat we het allerjongste team dat ooit voor PSV heeft gespeeld. In de Europese wedstrijd, in de thuiswedstrijd. Nou ja, en we hebben onze status hebben we hoog gehouden, Winst. Wat haal je nou uit zo'n wedstrijd? Nou ja, waar ik vooral heb, naar heb gekeken is naar... Uh, vooral naar, naar de jonge jongens. Uh, kijk, je kan niet zeggen dat ze beide... Uh, zeg maar, door, door de grenzen heen zijn gezakt. Ze hebben gewoon uh, de een misschien wat beter dan de ander. Maar daar hebben we gewoon... Uh, ja, gewoon meegedaan. En dat denk ik dat het positief is. 27.000 man. Kijk eens 70 minuten naar een draak van de wedstrijd. Ja, die wedstrijd was niet goed. Dat, bedoel, ja, ik zou gek zijn als ik, als ik zou gaan zeggen dat, dat het goed was. Nee, maar dat, dat was ook niet zo. En, en, ik ben wel blij met die laatste 20 minuten. Ook voor die mensen allemaal hoor. Ja, maar wij ook. Wij zijn ook wel blij hoor. Dat, uh, in ieder geval, de, de, de, de einde van de wedstrijd. Ja, dat, dat, dat brengt er wat kleur in. En, uh, en dan is dat alleen maar, uh, alleen maar goed, denk ik. Begint het nu? Ja, dat kan je wel zeggen. Kijk, als je kijkt naar de, naar de Euroleague, zeker met de, de afvallen van de Champions League, daar ja, komt nog een passiekwaliteit in. En je zegt van, ja, dat geeft alleen maar meer jus aan, aan de Euroleague. Want de afgelopen jaren ja, stond de Euroleague toch bekend ja, wat niet zo interessant was of is. En, en vooral de Engelsen die denken daar, daarin. Ze schamen zich als ze in de Euroleague moeten spelen. Maar als je nu ziet wat voor tegenstanders je kan gaan treffen, nou dan moet je je bosje wel nat maken. Wij dachten in het begin van het seizoen van nou, dit jaar moeten we maar eens een keer wat verder gaan komen dan die, dan die qua finale, Maar het wordt een, een hele klus. het Loting, nog een leuk weetje voor de boeg en dan vakantie. Heeft Engelaar vandaag voor het laatste het PSV stadion verlaten als speler? Uh, nou ja, ik bedoel, de, de, de, ten aanzien van de situatie van Orlando Engelaar is er niets veranderd. Uh, ik zelf, en dan kijk ik vooral naar mijn team, als, uh, als Orlando gaat vertrekken. Want ook Orlando heeft in de, in de eerste, in de ronde van de competitie, ja, heeft, heeft op, op een aantal momenten heeft hij ons heel erg goed geholpen. En als Orlando wegvalt, dan, ja, dan moet hij terugvallen op, op hele jonge spelers. En uh, kijk, wat wil je? Wat wil je als club zijn? En daar moet je naar gaan kijken. Ja, ik bedoel, uh, voor mij mag, uh, kijk, met de ambities die wij hebben, ja... Dat zou ik toch wel heel voorzichtig zijn, maar uh, kijk, als de blijft, dan druk ik absoluut niet. Dan ben ik alleen maar blij om. Al dus Fred Rutte. Afgetrapt in AZ, of in Alkmaar moet ik zeggen, bij AZ tegen Metallist voor de tweede helft. U hoort weer Jeroen Elsof en Ronald van der Geer. 13 seconden geleden is de bal aan het rollen gegaan voor het uh, tweede bedrijf bij een 1-1 uh, stand. Devic en Maher, de doelpuntenmakers. En nu probeert uh, de ploeg uit de Oekraïne direct vanaf de aftrap Devic in stelling te brengen. Hij heeft applaus over voor de poging. Maar uiteindelijk wordt de Oekraïense spits niet gevonden en heeft AZ dus weer het balbezit. AZ dat het zichzelf zo gemakkelijk kan maken door hier een wedstrijd te winnen. Het is nog altijd gelijk 0-0 bij die andere wedstrijd tussen Austria Wien en Malmö. Ook dat is dus goed nieuws voor AZ. Maar gewoon een doelpuntje maken, dan maak je aan alle onzekerheid een eind. Maar ja, dat is niet zo makkelijk als dat het op het eerste gezicht lijkt. Want de ploeg uit Oekraïne. Metalist Garkov is hier dan weliswaar met een B-ploeg. Maar dit is een prima helftal. Ja, ik denk dat er veel ploegen zouden willen dat ze zo'n B-ploeg hadden. Als AZ in de aanval is met Berens aan de rechterkant. De combinatie met Elte doorgezocht. Maar er wordt uitstekend verdedigd door Metalist. En dat uh, houdt in dat AZ dus niet verder kan aan die kant. De bal wel terug heeft via Rijnen en Elm. Wel ervoor kiest om de bal aan de rechterkant van het veld te houden met Maher. Mooie bewegingen, alsof hij in de zaal speelt. En uh, daarmee geeft hij de bal terug aan Wermbloom. Wermbloom op zijn beurt ook terug naar Elm. En zo kiest zet voor de controle. Van achteruit is het mooi Zander die uh, inspeelt op Elm die helemaal vrij staat. Nou maar weer een keer schieten, maar nu met links Elm. En dat is dan een uh, minder schot dan eerder in de wedstrijd. Hij miste het doel op centimeters. In de eerste helft toen hij het probeerde, hij raakte de onderkant van de lat... Dat allemaal met zijn rechter. Nu probeert hij het met zijn andere been. Is het niet onaardig geschoten, maar dit gaat dan 2, 3 meter naast. Het is de minste van al zijn pogingen, maar het is in ieder geval het eerste wapenfeit naar rust. Koyanov, de keeper van metalist Gardekov neemt de doeltrap, komt hoog terecht op de helft van AZ. Daar waar AZ de bal weer verliest aan de tegenstander, de opponent. Uit Oekraïne en dan uh, opbouwen via de linkerkant. Daar wordt Dević niet gevonden. AZ uh, goed verdedigen. Goed uh, druk zetten ook op uh, de tegenstander. En daardoor weer in balbezit komend. Uiteindelijk gaat het mis bij Rijn. speelt de bal over de zijlijn. En uh, Metelis mag nu uh, gaan ingooien. Doet dat vanaf de linkerkant richting Dević. Gaat er ook nog een uh, speler van Metelis met de hand naar de bal. Gezien door de scheidsrechter. En dus een vrije trap die genomen is en bezorgd is bij Elm. bal aan de linkerkant van het veld naar Paulsen. Paulsen die uh, opstroomt. En uh, even rustpakt, zodat uh, AZ overduidelijk nu een beetje temporiseert in de eerste minuten van de tweede helft. Het is even aankijkt. En dan nu de aanval uh, kiest via Gudmundsson. Die uh, zich heeft laten zakken van de linksbuitenpositie tot de positie achter de spits. Maar daar heeft hij veel tijd nodig en levert hij de bal in. Davids met een hakje dat geen medespeler bereikt. Aan die kant stond uh, Romanchuk vrij. Maar daar zit ook Berens tussen. Terwijl er bij AZ een blessure is. En dat is denk ik Gudmundsson. Die uh, zich dus vastliep een halve minuut terug. En is daar dan uh, dit gebeurd? Want hij heeft behoorlijk veel pijn. En eigenlijk is onduidelijk waaraan. Hij uh, voelt aan zijn bovenbeen. En lijkt eigenlijk direct einde wedstrijd voor Johan Berg-Gutmans. als de brancard ook het veld opkomt. En uh, Holmen de dugout is uitgestuurd. Ook niet helemaal fit voor zo'n uh, ja, misschien wel korte warming-up. We hebben onze beschikking, tot onze beschikking een monitor waarop we nu kunnen zien wat er gebeurd is. Ja, hij kan toch niet door hij de moet tegenstander niet, hij moet verdraaid hebben, hoor. gebaseerd geraakt zijn. Het is inderdaad het verdraaien van het linkerbeen. En dat kon nog wel eens een hele vervelende blessure zijn voor deze IJslander. Laten we hopen van niet, maar ik vrees eigenlijk het ergste. Maarten Gooseling, de fysiotherapeut van AZ, zit erbij. En doet nu allerlei maar bewegingen met het been van Goedmansson. Strekken, buigen, strekken, buigen. En aan het gezicht van de links buiten te zien is het einde wedstrijd. Nou, de brancard wordt dan ook van wel uh, opgeborgen, dus nou, daar hij hoeft hij niet op. Weer. Hij staat nou. weer. Ja. Dus het, uh, misschien dat er uh, meer schrik in zit dan dat er uh, daadwerkelijk schade is uh, aan uh, het been van de IJslander. Holmen inderdaad uh, uit uh, de, de oud gestapt. Oh, ja. Dat geldt ook voor Charlie son hij En uh, een, uh, nog een speler uh, van uh, AZ die uh, bezig is aan een uh, warming up. je hij? Nog een keer naar die herhaling te kijken en daar krijgt hij uh, zo'n paardenkus, weet je wel, zo'n knie op zijn bovenbeen. En dat uh, is nu ook uh, de plek waar uh, de fysiotherapeut van AZ aan het ijzen is. En als je eenmaal door die pijn heen bent, dan zou je verder kunnen spelen. En het doet in eerste instantie verschrikkelijk veel pijn. Het is net of je je been breekt. En uiteindelijk, uh, het laatste wat je ervan ziet, is een enorme blauwe plek. Heb je het al eens gehad? Uh, nee, kan me niet herinneren. Maar, ja, uh, doen we een afloop even. Uh, goed zo, gezellig. Toch iets om naar uit te kijken. Balbezit voor uh, Palsen. Halverwege uh, het speelveld. Oh, wat doet die nou? Die wil de bal uh, passen naar Guthemus. Ja, dat komt wel goed. Maar de manier waarop hij het doet. Daarmee krijgt hij de lachers op zijn hand. Want hij wil het doen met het linkerbeen. Maar doet het uiteindelijk met het standbeen. Zag er heel curieus uit. Maar de bal kwam wel bij Gudmundsson. Daarmee ook direct de mededeling dat de IJslander weer in het veld staat. Nu zelfs El Tidor bijna wegstuurt aan de linkerkant. Het is allemaal iets ingewikkeld wat de AZ wil. En daar trapt de tegenstander uit de Oekraïne niet in. volgende man die een bal bezit is, is dan toch weer die Pals. Stoopt nu op aan de linkerkant. Komt naar binnen. Krijgt de bal met wat geluk bij Wermbloom. Wermbloom. Eltidoor. randstras op gebied, maar die wordt. Daar weggejaagd als het ware <laughs> door de tegenstander uit Oekraïne. Maar Zet houdt wel balbezit met Berends. Berends speelt in op Elm met een leepballetje Maar daar staat Papagaya die wegkopt. Ik vind hem eigenlijk de minste aan de kant van uh, metalist. Al haalt hij wel veel weg. Voetballend zit er niet veel in deze Senegalees. Het is gewoon rammen en alles wat je voor je voeten en voor je hoofd krijgt weghalen. Maar zo'n speler heb je achterin misschien ook wel nodig. Paulsen. Aan de linkerkant lacht wat naar Gudmundsson. Lacht misschien ook om die situatie eerder. Omdat hij dus wil pasen met zijn linkerbeen. En met zijn rechterbeen eerst de bal weg tikt. Als het allemaal goed afloopt kan je daar na afloop natuurlijk ook om lachen. Nu weer serieus voetbal met Gudmundsson die dus gewoon door kan. Ondanks uh, die pijn die hij dus even heeft gehad, wordt hij nu aangespeeld door Paulsen die dat wat niet doet. En dan heeft Goodmanson een overtreding nodig om uh, Metalist van de bal te houden. En die is daar de volgende blessure en de eerste gele kaart aan de kant van AZ, de tweede van de wedstrijd. En die is van Goodmanson. Hij uh, accepteert de kaart als een man, het uh, gebogen hoofd en vervolgens de excuses aan uh, Viagra, de rechtsbek. Van de metalist die vervolgens nog eventjes zo'n bierpletje weghaalt. Daar op het veld terecht gekomen. En uiteindelijk kan er dan een vrij trap genomen worden door metalist. Iedereen van AZ, behalve door zakt achter de bal. Het zal een lange bal worden richting Davids die zich ophoudt halverwege de helft van AZ. Maar wel omringd wordt door Wernblom en Mooisander. Je zou zeggen hij is daar in goede handen. Daar komt die bal, is lang onderweg, gaat richting AZ's linkerkant. Daar steekt Viergever over, past de bal keurig in de voeten van Gudmondson. Palsen vervolgens met een paas richting Eltidoor. Aanname goed, AZ kan gaan voetballen. AZ. Op een 1-1 stand in de 53ste minuut. Virtueel in de volgende ronde. In Wenen nog altijd 0-0 Austria tegen Malmö. Maar als metalist één doelpunt zou maken en Austria win-1, dan zou AZ er ineens uit liggen. Dus het is zeker geen situatie waar AZ rustig achterover... Wij kan gaan hangen als ringschuld wordt nu op Wernbloem Weer een stevige tackle. Voordeel gegeven door de scheidsrechter, waar het publiek fluit. Maar eigenlijk heeft de beste man gelijk, want voordeel is voordeel. En dus kan AZ via Elm nu door. En staat Maher weer, Dat was de man die de aanslag te verwerken kreeg. En eigenlijk toch een beetje onterecht krijgt die scheidsrechter nu de hoon over zich heen van het publiek. Want hij deed het gewoon goed. Hij gaf voordeel. Ja, het is een stevige overtreding. Ja, het is een stevige overtreding. Ik snap ook wel waarom het publiek fluit. Omdat ja, bij een het... vrije trap van Elm word je in ja, elk geval gevaarlijk. Ja, ja nee, dat maar is wel de reden. Dan je de regel afschaffen. Maar ja, ik fluit niet, Jeroen. Het zijn de mensen op de tribune. En die... Maar hij heeft in wezen gelijk. Want zet hield balbezit en kon uiteindelijk over die linkerkant gevaarlijk worden. Net als nu, Kuutmanson, Papa Guillet. Nou, curieuze redding. Bal gaat de lucht in vanuit het strafschopgebied. En dan vervolgens wordt de overtreding gemaakt. Door, uh, wie is dat van AZ? Nee, Ik denk dat, dat het wernbloem is. Ja, die gaat uh, gele kaart krijgen. Nee, hij geeft nu nog geel aan die man die die, die overtreding net heeft gemaakt. Maar dat is wel heel lang geleden. Ja, ja. Maar dan kan je wel zeggen, dat doet hij goed. Dat doet hij goed. Nou, applausje voor uh, de heer Gomez uit Spanje. Toch een beetje de held na 53 minuten hier op het veld. <laughs> nee, maar ja. veel uh, scheidsrechters uh... vergeten het uh, vier minuten later uh, dat er een overtreding is gemaakt. En denken bij zichzelf van, nou, laat maar lekker hangen. Zijn trouwdag uh, vergeet hij elk jaar. Maar uh, het uh, feit dat Shelayev uh, nog een gele kaart verdiende, dat is hij niet vergeten. En hij, dus de tweede man aan uh, de kant van uh, Metalist Garkov. Die op de bom gaat. AZ rommelt een beetje. AZ is niet meer zo heel overtuigend in de combinatie. Een Beetje slordig en levert bij tijd en wijle eigenlijk vrij gemakkelijk in. Nu ook weer balbezit voor metalist Garkov aan de linkerkant. Zinitsni speelt in en uh, doet dat op Romanchuk Die een mooi hakje in huis heeft. Op Edmar. Edmar kiest voor de weg terug. Waar de ruimte ligt aan de rechterkant bij Viagra. Die de bal ook aangespeeld krijgt. Daar moet Gutmanns van nu verdedigen. En heel langzaam kruipt metalist dan naar voren. Doet dat uh, vol geduld. En kiest nu zelfs voor de weg terug. Geijen. Eens kijken waar de ruimte ligt. Die ligt weer aan de linkerkant bij Romantjoek. En bij Davids die spits. Maar die wordt afgeschermd door Moy Zander. Die gemakkelijk kan opvangen. En onmiddellijk de aanval kiest met AZ. Elm heeft het bal bezit in de middencirkel, Maar nog wel op eigen helft. Dan gaat het naar de rechterkant naar Reijnen. Die speelt 20 meter voor zich uit. Berens aan. Berens gaat het aan die rechterkant. Kaas op Rijnen. Maar Reijnen uh, ja, speelt dan een vervelende bal in. Berens gaat naar de vlakte. De bal wordt gespeeld. ...door uh, Metalis. Dat wel, maar wel met twee uh, gestrekte benen. Ik denk dat uh, daar dan ook weer een gele kaart voor gegeven had kunnen worden. Het wordt nu wat steviger op het veld. En dat heeft AZ ook door. AZ heeft door dat uh, Metalis hier niet gekomen is om uh, zomaar toe te zien hoe AZ de bal rondspeelt. Want de ploeg uit Oekraïne gaat er zo nu dan zeer stevig in. Davids krijgt nu een keek van En ja, Je hoort het aan het publiek dat uh, het wat harder wordt, wat meer overtredingen gemaakt worden. En eigenlijk moet uh, die scheidsrechter... De boel nu kort gaan houden. Waar hij veel heeft laten gaan. Maar een aanslag van Edmar op Berends had toch eigenlijk ook geel verdiend. Maar Edmar komt ermee weg, omdat hij de bal speelt. En dat is dan kennelijk in Spanje belangrijker dan het eventueel blesseren van je tegenstander. Edmar komt in balbezit. Paas de bal naar de linkerkant. Waar Blanco een lage voorzet geeft. Toog van de achterlijn. Uiteindelijk in de handen van Esteban, de keeper van AZ. Die hem gelijk weer meegeeft aan viergever. Palsen heeft dan een hele vrije ruimte voor zich. Steekt nu de middenlijn over aan de linkerkant. Halverwege de helft van de Oekraïners aangekomen. Maar hij aangespeeld in de as van het veld. Tempo direct weer omlaag. Als Elm de bal heeft, geeft aan Reine. Die staat weer rond de middenlijn aan de rechterkant. Het kan naar Berends. Nou, dat kan niet alleen. Dat gebeurt ook. Zou zijn tegenstander eens op kunnen zoeken? Dat doet hij niet. Speelt terug naar Reine. Reine naar Elm. Dat wordt gejaagd door Meta Maar wel tot het stukje aan de middenlijn. Vervolgens gaat de bal naar Mooijzander. Die steekt over en paast goed op Palsen. Die goed vrijgelopen is aan de linkerkant. Palsen nu met een voorzet. Bedoeld voor Wernbloem. Daar is de kans voor Gutmondson. In nog eerste keer. instantie niet. Nog een keer in de handen van de keeper. En die heeft hem dan nog eens klem ook. Nou, dit was een aardige kans voor uh, AZ. Maar uh, Goriano voorkomt de tweede treffer van de Alkmaarders. Gelijk uitkijken aan de andere kant. Waar Davids nu weg is met Blanco. Davids is uh, aanspeelbaar. En Davids gaat schieten van afstand. En die schiet dan een meter over... Ja het is uh, al met al toch een heerlijke wedstrijd waarin het op en neer gaat tussen AZ en Metalist. Terwijl Holmen zich nu klaarmaakt om in te vallen. Het geeft ook aan dat uh, Verbeek risico wil nemen met Holmen en er niet gerust op is. Want anders laat je de niet uh, fitte Australiër gewoon lekker de hele wedstrijd zitten. Maar nu uh, Goodmanson aangeslagen is, moet Holmen misschien wel komen. En ook uh, nu Metalist weer wat meer gas aan het geven is. Wordt het spannender en spannender toch in Alkmaar. Want tegen een tegentreffer moet AZ niet oplopen. Balbezit voor de Alkmaarders. Via Maher die heeft uh, temperiseerd als een volwassen speler. Tik je terug op Elm die oploopt in de middencirkel. De middenlijn nu passeert over de as. Elterdor aangespeeld. Elterdor kaatst terug op Elm. Elm met een goede opening naar de linkerkant. Waar Paulsen voortdurend vrij staat. Maar de voorzet nog uh, niet altijd goed is. Nu Maher ingespeeld. Maher behendig. Maar hoe ver komt hij in die dribbel? Maher... Niet ver genoeg om uit te halen. En dus weggerost achterin bij een metalist. Ja, het is uh, ondanks het feit dat we nog voor de winterstop zitten. Een echte ouderwetse Europacupavond in Alkmaar. Waar toch spanning op ligt. En Hommen, zoals aangekondigd. gaat nu komen voor de geblesseerd geraakte Gudmondsson. Hommen uh, had uh, misschien wel gehoopt uh, te kunnen starten. Maar een enkel blessure maakte dat uh, onmogelijk. Nu mag hij het restant meedoen. Maar dat is nog een flink restant tot nog 33 minuten op de klok. Het gaat dus naar de paardenkust. Toch niet helemaal goed met Buttsmon. En Holmen mag daar aan de linkerkant, samen met Palsen, het gaan uitzoeken. Holmen natuurlijk een man die de ruimte maakt voor Palsen. En zo zal er voor de Deen nog meer ruimte komen, omdat Holmen graag naar binnen trekt. En dan kan de Deen zijn voorzetten kwijt. En het is iemand die veel beweegt. Deze Holmen. Hij gaat nu zijn positie links voorin opzoeken. Als Paulsen de ingooi neemt, teruggooit richting viergever. Viergever paast naar Holmen. Eerste balcontact voor hem. Richting Paulsen. Dan Holmen gevonden. Komt vanaf links naar binnen. Paast richting de as van het veld. Randstrafse Daar staat Eltie door, maar die wordt niet bereikt. Dus uh, oppassen nu. Tegen uh, een counter moet je niet aanlopen. Waar uh, Maher dus doorjaagt. En uh, dat doet nu heel AZ. AZ zet druk, ook via Berends. Maar uh, onder die druk vandaan gespeeld. Romanchuk en Davids. Dat doet uh, die ploeg goed. Sterker nog, dat doet die ploeg uitstekend. Als uh, Romanchuk nu weg is. Dan moet Azet oppassen. Romanchuk. Hij moet afspelen. Kon niet ver genoeg zelf komen. Maar de aanval loopt verder met Viagra aan de rechterkant. Het oogt gevaarlijk. Voorzit van Viagra en Esteban. Ja, daar komen ze er toch razendsnel uit. Op een uh, aardige manier. Maar er is uh, weinig tijd om daar uitgebreid bij stil te staan. Want Azet is alweer weg. Met Pauls aan de linkerkant van het veld. Bijna een uur gespeeld. Wat een longen moeten die spelers op het veld hebben. Dat geldt overigens ook voor Metalist Garkov. Want het gaat maar op en neer in een razend tempo. Het is een heerlijke avond in Alkmaar, dat zeker. Het balbezit voor Elm in de middencirkel. Kijkt en vindt Holmen. Die paast in één keer richting Elti door. Maar voor de tweede keer gaat de bal eigenlijk aan de Amerikaan voorbij. En kan uh, Gorianov... De bal naar voren trappen op de helft van AZ weer opgevangen op de borst door viergever aan de linkerkant 10 meter voor de middenlijn. Met Davids in de buurt, maar hij blijft te op de been viergever. Draait weg van de Oekraïense spits, en speelt Holmen aan die zich nu even in de as van het veld ophoudt. Even wegdraait van de tegenstander en Reijnders stoopt nu op aan de rechterkant. Is daar samen met Berends, Berends halverwege de helft van de Oekraïners. Komt naar binnen, combinatie met Wernbloem nog altijd Berends. Nu is richting de achterlijn. Nee, balletje achterstandbeen langs. Vervolgens voor Wernbloem die met een gestrekt been probeert het balbezit te heroveren voor de Alkmaarders. Dat gestrekte been mag wel door. Mag maar het sorteert allemaal niet heel veel effect. Want AZ raakt de bal wel kwijt. En het is het zijn als die bal dan toch over de zijlijn gaat. Voor um, metalist Om ook een wissel door te voeren. De man die een gele kaart kreeg. Shelayev. Gaat naar de kant. Mag verder geen schade oplopen voor het restant van het toernooi. Want twee, een tweede gele kaart zou eventueel betekenen dat hij in de eerste nog oud wedstrijd geschorst is. Hij eh, wordt eh, vervangen door eh, een speler met het nummer 22, Obradovic. Servier, ook al oud. Er zijn ook uh, genoeg oudere spelers. Aan de kant van Metalis 34. Dat is voor een uh, voetballer oud. Terwijl uh, aan onze rechterkant nu uh, gestoord worden door uh, een van de assistenten van Verbeek. De spitsentrainer bij AZ, Piet Keur. Die toch... Ja, is niet voor het eerst vanavond hoor. <laughs> Enigszins gespannen vraagt. Hoeveel is het daar bij die andere wedstrijd? Maar eerst Berens. Berens! Nee, de redding van de keeper. Vanaf uh, de rechterkant ingeschoten door Berens in de lange hoek. Maar die keeper ligt uh, daar in de weg. Die heeft het toch al behoorlijk veel uitgehaald. En als die Berens gewoon raakgeschoten had... dan had die uh, tussenstand in Wenen waar Piet Keur hem vroeg... ook niet meer zo belangrijk geweest. Het is daar 0-0. Het is hier 1-1 na ruim een uur. Het had 2-1 kunnen zijn na die poging van Berens. Maar virtueel... Is AZ bij deze standen nog altijd gewoon verder. Naar de bal van of gaat van deur tot deur. Oftewel belandt uiteindelijk in de handen van collega keeper Esteban. Die hem dan maar weer eens meegeeft aan viergever, viergever Palsen. Precies op de middenlijn aan de linkerkant, Holmen aangespeeld. Holmen dan even met het balletje aan de voet, weer terug naar Palsen. Het is even een moment van temporiseren bij AZ. Even geduldig rondspelen, kom maar eventjes wat stoorden lijken ze te zeggen tegen de aanvallers van Metallis. Dan ontstaat achter wat ruimte en kunnen we gaan voetballen. Nou, de eerste, eerste keer mislukt dat, de tweede keer gaat dat beter met Elm in de as van het veld. Paast richting Holmen die... In de as van het veld wordt weggestuurd. Maar Papagui staat op de rand van zijn strafschopgebied En trapt de bal over de zijlijn. AZ gaat weer ingooien met Rijnne. 62 minuten zijn we bijna onderweg. Het is nog altijd in Alkmaar 1-1. Rijnne heeft gegooid op Berens. Die de bal meeneemt met de arm. Maar het is niet gezien door de scheidsrechter of zijn assistent. En dus mag AZ verder. Bal eruit gehaald. En in de middencirkel speelt Viergever de bal naar de linkerkant. Naar Poulsen. Poulsen op Eltendoor. In uh, duel worstelen weer met Gije. En dat levert AZ een vrije trap op. Aan de linkerkant van het strafschroepgebied. Het kan in één keer geprobeerd worden. De afstand is, uh, als je het diagonaal meet naar het doel, denk ik een meter of uh, 17, 18. Maar goed, uh, dat is een plek voor Elm. Die het voor de derde keer mag gaan proberen. Tenzij Maher nu zegt van nee, laat mij maar eens maar. Uh, dat is helemaal niet nodig. Ja, de worstelpartij wordt dus uh, uiteindelijk gewonnen door Gieën, maar het mag op die manier niet. Waar uh, er nu ook nog geel komt en er een tussenstand komt uit Wenen, waar Austria Wien op voorsprong is gekomen. Het is daar 1-0, e dat maakt voor AZ nog niet zo heel veel uit. Tenzij metalist hier op voorsprong zou komen, dat zou betekenen dat AZ eruit ligt. Maar bij deze stand is er nog niets aan de hand. Vrij trap wordt snel genomen door Elm, tegen zijn tegenstander aan. En dat betekent dat Blanco geel krijgt voor Metallist en Elm... Het voor de derde keer mag proberen. Ronald, de eerste keer een meter over de kruising. De tweede keer onderkant lat. Het is aan jou om uh, te vertellen hoe het deze derde keer gaat. Ja, als je het boek hebt gelezen zou hij nu in de kruising moeten gaan. Maar ik heb het boek niet helemaal uit. Dus wat dat betreft is het onvoorspelbaar wat Elm gaat doen. 64ste minuut. Iedereen op het puntje van de stoel. Als uh, de zweet Elm, Rasmus Elm, die vrije trap neemt. En in de korte hoek schiet waar uh, de keeper Koryanov prima ligt. En die bal uiteindelijk corner moet tikken. AZ komt dus met die pogingen van Elm steeds dichter en dichterbij. Van deze was inmiddels tussen de palen. Alleen eh, ligt er dan nog wel een keeper in de weg. Blijft natuurlijk nog wel een corner staan waar eh, Elm, Rasmus Elm zich voor meldt. Vanaf de indraaiende kant bij de eerste paal weggekopt. Maher van top. Elm kan hij daarbij. Nee, de bal van Maher is te kort En dus moeten de verdedigers Zander en Reine zich terughaasten om de counter van Metalys te stoppen. Dat eh, gebeurt ook door Zander. ...die de bal terug wil spelen, maar hij is over de zijlijn geweest... ...terwijl het inmiddels hard is gaan regenen in maar Metalist mag gaan gooien. AZ moet nu wel dus gaan uitkijken nadat... Uh, ...Austria in Wenen dus via Lindel op voorsprong is gekomen. Bij 1-1, niets aan de hand. Terwijl, tenzij, uh, Austria er nu nog ineens 5 gaat maken. Bij 1-1 moet AZ toch gewoon doorgaan. Maar 2-1 voor Metalist, dat kan dodelijk zijn. En het is zeker niet ondenkbaar. AZ veel balbezit, maar weinig uitgespeelde kansen. Het gevaar komt met name van Elm uit standaard situaties. En dan het momentje wat we eerder hadden, was het de Maher of Berends die uiteindelijk op de keeper stuiten. Dat is alweer een paar minuten geleden, na een hele goede combinatie over de rechterkant en of toen reddend kon optreden. AZ moet gewoon die goal maken. AZ moet gewoon naar alle illusies een einde maken in Wenen. Maar ja, dat is toch allemaal vrij ingewikkeld deze avond in Altmaar. Waar Babs is voor Paulsen. Waar Holmen nu wordt opgejaagd. En het weer terug moet naar Viergever. Die op eigen helft staat. En nog voor de middenlijn wordt een lange bal van Viergever bedoeld voor Eltidor, Maar is onnauwkeurig. Eltidor kan er niet bij. AZ kan wel weer vanuit het uitverdedigen van de Oekraïnse ploeg proberen te gaan voetballen. Als Elm de bal terugkomt richting zijn eigen helft. Palsen vervolgens Viergever aanspeelt. Die moet snel handelen. Te snel voor Viergever. Want onder druk van twee tegenstanders speelt hij de bal over de zijlijn. Aan de rechterkant bij je metalist. Twee meter over de middenlijn mag die ploeg gaan gooien. Niet gaan twijfelen AZ met nog 25 minuten. Niet gaan denken 1-1 is voldoende. Want dan uh, loop je er juist tegenaan. Dat deed Fulham ook. En die kreeg uh, ook de goal in de 93ste minuut om de oren. Waardoor Joller uh, met een uh, kop als een baksteen uiteindelijk vanaf moest van het veld. Uitgeschakeld met Fulham. Daar moet de AZ ver vandaan blijven. En dus moet uh, de ploeg van Verbeek knokken. Want Metallist geeft zeker niet op. Elte door aan de linkerkant. Wordt die uh, neergelegd? Nee, zegt uh, de scheidsrechter. Niets aan de hand. Sterker nog, de ingooi is voor Metallist. Niemand in het rood van AZ snapt daar iets van. En ik gezegd ook niet. Maar die Spaanse scheidsrechter stond er vlakbij. Stond er uh, het meest dichtbij van iedereen. En zal dus wel gelijk hebben dat uh, Elton door de bal als laatste heeft geraakt. En dus mag Viagra aan die rechterkant gaan gooien. Waar ligt het aanbod voor de rechtsback? Van Metalist eigenlijk nergens. En dus uh, vangt Pauls op. Bal naar voren gerand. opnieuw op de borst van Paulsen. Die het op zijn beurt ook maar weer lang probeert. Goed uit de lucht geplukt door Eltendoor. Die opent naar de rechterkant, naar Berens. Die bal mee kan nemen op dat gladde veld inmiddels. Berens, en dat is lastig controleren. En dat lukt de rechtsbuiten van AZ dus ook niet. Ingooi voor Metalist. 67ste minuut. nog altijd 1-1 in Alkmaar. Dat was wel een aardige bal van, van, van Eltidoor. Het is jammer dat Berens niet kon aannemen. Wat had hij dat gedaan? Had hij een vrij veld gehad richting de achterlijn. En uiteindelijk misschien wel eens een goede voorzet kunnen geven. Nu mag Metelist ingooien. Zit zander ertussen. Verlengt Reijnen weer richting het strafselgebied van de Oekraïners. Daar waar El in een, ja, een jaagpositie gaat. Op een van die centrale verdedigers. In dit geval Torsiglieri. En die is uh, vrij uh, gebrekkig in zijn opbouw. Want speelt de bal zo over de zijlijn. AZ mag dus weer gooien. Berends Elm. Elm in een uh, kleine ruimte. Nou, uiteindelijk de bal toch bij Berends. Die wat minder omgaat met die kleine ruimte. En uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. Aan uh, de rechterkant bij AZ. wie heeft hem als laatste geraakt. De mannen uit uh, Oekraïne. Maar de scheidsrechter heeft inderdaad een, uh, een aanval gezien op Rijne. Niet volgens de regels. Vrij trapsnel genomen. Rijnen geeft de voorzet op de rug van Romanchuk. En die wil nu kost wat kost een corner voorkomen. Slaagt hij daarin? Ja, want Rijnen levert de bal bij me. Ja, en dus moet de ook nu uitverdedigen met Rijnen daar in de buurt. Ja, als je dan een punt van kritiek mag leveren... maar is een beetje mierneuk als het gaat om uh, AZ... dan is het uh, die rechterkant met Rijnen en uh, zo nu en dan ook Berends. Voortdurend komen ze door. Maar waar blijft dan een keer een goede voorzet op Elterdorf of op de inkomende mensen? Die blijft eigenlijk nu al bijna 70 minuten uit. Dat wil zeggen, een voorzet waar je iets mee kan... En dat is uh, niet voor de eerst dit seizoen. Af en toe, zoals gezegd, dat is een beetje zoeken naar een kritisch puntje. Af en toe een probleem bij AZ dat verder natuurlijk uitstekend speelt ook vanavond. Met Maher die het weer goed doet. Holmen, die is nog fris. Er net ingekomen. Holmen speelt de bal iets te ver voor zich uit. En dus kan uh, Guy tussen zitten. En dat doet hij goed. En dan moet AZ in de omschakeling oppassen. Want daar komt Edmar. Davids vrijgespeeld aan de linkerkant van het veld. Mooi Sander wil niet happen. Doet dat uh, verstandig genoeg ook niet. Maar... Uh, dat betekent wel dat Blanco nu uiteindelijk verder kan. Blanco probeert het te bereiken. Maar dat is uitstekend doorzien door Elm. Die nu weer de aanval zoekt voor AZ. Bal naar de rechterkant. Met wat geluk terechtgekomen. 10 meter over de middenlijn bij Berens. Berens die even inhoudt. Wermbloom vindt. Die uh, houdt wel van dit soort wedstrijden. Het is nu ook echt weer. Scheidsrechter die veel door gaan. Je mag dus af en toe een flinke schop uitdelen. Dit zijn wedstrijden voor uh, Pontus Wermbloom. Dit kan je wel aan hem overlaten. Hij neemt daar zet op sleeptouw. Maher aan de linkerkant aangespeeld. Nu Paulsen. Paulsen pakt wat meters. Heeft Holmen bij zich. Die probeert nu te vertrekken. Het is de vertrouwde trein aan de linkerkant. Met Holmen die Elm zoekt op de van het veld inmiddels. Elterdor terug op Elm. Wie haalt een keer de trekker over? Is dat Maher? Is dat Maher? Of is dat Elterdor als de hoek lastig is? En dus haalt hij hem eruit. Paulsen met een voorzet. Deze voorzet is wel goed. Maher... ...komt de handschoenen van de doelman tegen. En dus is het gevaar er voor even uit. Maar AZ geeft gas. Het helm openen aan de rechterkant... ...waar de ruimte is voor Berends om een voorzet te geven. Eltidor is voor de goal. Die bal komt bij de eerste paal, wordt daar weggekopt. Door de ploeg uit de Oekraïne. En uiteindelijk het uitverdedigen onvoldoende. Berends weer. Komt vanaf rechts naar binnen. Geeft aan Mooijzander. Die zich daar ook ophoudt. Centrale verdediger. Bal dan richting de penalty stip. Daar is het de bedoeling om door te bereiken. Bal wordt weggekopt door Guillet. Dan weer opgevangen door Berends. Aan de rechterkant. Moet eens een keer om zijn tegenstander heen. Durft dat niet aan. Het kan al geruime tijd naar Mooijzander. Mooijzander staat in de buurt van de rechterpunt van het strassopgebied. Paast in de afstand van het veld. Naar Holmen. Holman houdt wel balbezit. Ondanks druk van de tegenstander. ze dan weer aan de linker. Palsen met een steekbal, Maher, Holman, Elty door, kom eens los, kom eens los, kom eens los, nee, Maher neemt over, Maher in een melee van spelers, houdt wel het balbezit, zo houdt AZ de druk erop en vindt het Berends aan de rechterkant. Berends zoekt uh, zijn tegenstander op, maar glijdt weg op dat hij inmiddels uh, veld en dus kan Metalist even overnemen, maar niet voor lang is dit dan uh, de fase die we kennen... AZ conditioneel beter dan de meeste tegenstanders. Tot nu toe heeft Metamist volgehouden. Maar nu komt AZ met de voorzet van Paulsen. Weggehaald door Guyen die zijn doelman in de problemen brengt. Die trapt paniekerig weg. Maar wel goed richting Davids. Maar Davids staat daar tussen twee drie man in. Bal opgevangen door Rijne. Rijne terug naar Esteban. En ook het publiek pakt het op. Het is al de hele avond een mooie ambiance in Alkmaar. Maar het publiek gaat nu nog maar weer eens achter AZ staan. AZ, dat die steun natuurlijk wel kan gebruiken. Op zoek naar de voorsprong. Op zoek naar de misschien toch wel bevrijdende treffer in deze Europa League. Lukt nu nog niet. Want de overname is van Romantjoek. En vanaf de linkerkant kan Metalist weer gaan denken aan... Nou, vermoedelijk gewoon balbezit houden. Want dat is voor die ploeg op dit moment al heel wat. Romantjoek doet dat ook. 71 minuten gespeeld. Hier is de stand dus 1-1. Ocea Wien. Opponent van AZ als het gaat om een plekje in de volgende ronde staat met 1-0 voor. Bij deze stand is AZ gewoon door op basis van het betere doelsaldo. Maar AZ moet gewoon een doelpunt maken. Ja, dat is, dat om vaker gezegd, niet zo heel erg gewoon. Maar dit is wel een fase waarin AZ even gas geeft. Waarin het Metalist terugdrukt. En waarin het paniek veroorzaakt. Achterin bij de ploeg uit Oekarine. Daar is Polsen weer aan de linkerkant. Balletje aan de voet. Holmen aangespeeld. Holmen naar Elm in de as van het veld. Probeert de combinatie aan te gaan met Eltydor. ja blijft dan toch wel op de been. Ondanks de aanwezigheid van de twee verdedigers. Krijgt de bal bij Maher. maar Die wordt uit de balans gebracht. De directe schakelen richting Davies van meta terug maar goed verdedigd door Mooijzander. En dan overname van Wermboom. Wermboom opent aan de linkerkant. Die bal is te lang onderweg, daar zit Blanco tussen. Maar dan wordt hij weer ingeleverd bij Palsen aan a linkerkant. Dus spalletje even terug naar viergever Moisander. En dan zou het naar Rijnen kunnen, maar Mooijzander gaat stapjes voorwaarts maken en speelt Elma. Verbeek staat te zwaaien met zijn armen. Rechterarm naar rechts, linkerarm naar links. En de boodschap is, maak het breed. Speel wij eruit elkaar, niet te veel op een kluitje daar in het midden. Want daar kom je bij deze ploeg metalisch niet doorheen. En dus moet AZ het weer gaan zoeken over de zijkanten waar de beweging wel in het midden is. Nu weer een bal richting de doorgelopen Maher. Maar die wordt niet bereikt. Ook de doorzichtig aangespeeld door in dit geval Moysander en viergeven. Viergeven die er zelf nu achteraan moet. Davids aangespeeld met Rijne in zijn rug. Rijne doet dat goed. Rijne speelt de bal en AZ krijgt de bal dus terug. Combineert via Wermlo, Maher en Reijnen tot op bij Mooij En Moysander speelt in... Op Elm. Elm op de as van het veld. In de middencirkel speelt hij Elte door aan. Die ook goed speelt. Eigenlijk speelt iedereen bij AZ een uitstekende wedstrijd. Alleen blijven de kansen, de echt grote kansen, toch uit. Maar AZ wel voortdurend dreigend is. En in deze fase zeker beter is dan de opponent. Nu misschien her. Maar weer zit er op het laatste moment een voetje tussen van Edmar. En als dan uh, die weer inlevert, omdat Moisander instapt, kan de bal naar de linkerkant. Waar Palsen weer zeeën van ruimte heeft. Palsen komt uh, naar binnen. Nog altijd. Palsen gaat nu schieten. Het is een schot dat voorlangs de goal van metalist Garkov gaat. Het uh, geven van uh, de juiste eindpaas. Het is nog een beetje een gebrek. Maar Zet vanavond mee worstelt. Het komt bij tijd en wijle door aan de linker en aan de rechterkant. Maar al vaker gememoreerd. Je moet ook eens een keer gewoon de juiste eindpaas weten te geven. Niet achter de spits of ver voor de spits of de opkomende middenvelder. Maar gewoon eens een keertje in de voeten. Romanchuk gaat het veld verlaten. Boetnik komt er voor hem in voor de laatste 16 minuten. En de extra tijd. Zo lang is er nog te spelen. De avond vliegt werkelijk voorbij. En, uh, AZ is de piloot van uh, deze wedstrijd, zit aan de stuurknuppel, maar stuurt vooralsnog niet richting uh, de tweede treffer. Een uh, kopbal, een kopduel duel verloren door Reinen. Maar AZ neemt wel weer over via Wernbloem en via 4G. Viergever. Viergever speelt in op Paulsen. Een van de beste aan de kant van uh, AZ. De linksback. Die AZ vermoedelijk, nou ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, bijna wel zeker gaat kwijtraken in de zomer. Net als Holmen, bij de contracten lopen af. En dat zal een gemis zijn, maar een uitdaging voor de organisatie hier in Alkmaar om daar weer waardige vervangers voor te halen. Iets dat de laatste jaren natuurlijk uitstekend lukt. Balbezit voor AZ achterin met Daanvoerder, Mooi Zander. Ook al zo iemand die zomaar zou kunnen gaan vertrekken. Die eigenlijk afgelopen zomer al hoopte op een transfer, bijvoorbeeld naar PSV. Maar die werd hem uiteindelijk onthouden door de leiding van AZ. En wat heeft... Die ploeg er nu een uh, lol van. Want wat is mooi Zander een van de waterdragers aan de kant van AZ ook. Ingespeeld door Viergever. Naar de linkerkant Paulsen. Paulsen hard op Eltendoor. Eltendoor weer met die gieën in zijn rug. Die kan hij denk ik aan het einde van de avond niet meer zien of luchten. Want die, echt, die zit echt te hijgen in zijn nek. Die, uh, die geen hoor. Die, duurt, die die prikt. Die doet alles wat uh, nou ja, niet mag en misschien net wel mag. Het zijn leuke duels om naar te kijken. Mannelijke duels met Maher die nu inspeelt. Tador weer achteraan met die Guille in paniek. En dus maakt hij er maar een hoekschop van. Na een misverstand met zijn keeper. Papa staat er uh, achter op zijn shirt. Kie is zijn achternaam. Papa is de ja, voornaam of de roepnaam van deze Senegalees. En Papa ja, is niet echt de... Rustige vader hier, want hij uh, knalt een paniekerig over de achterlijn. Nee, papa schreeuwt af en toe om zijn moeder als die in uh, paniek is. Uh, corner komt er nu van Elm vanaf de linkerkant is lang onderweg. Keeper komt met uh, één vuist. En dat is uh, voldoende om die bal in elk geval uit het schasopgebied te krijgen. Sterker nog, het is uh, voldoende om Blanco aan het werk te zetten. Moet wel weer een etage terug naar uh, zijn linksachter. Die paast de bal vervolgens naar Boetnik. De invaller. Blanco dan weer. En Boetnik. En zo probeert de uh, Nou, toch een aardig driehoekje één keer raken. En ook valt terecht te komen op de helft van AZ. Dat lukt. Devic bijna gevonden aan de linkerkant, maar uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn en mag Rijne ingooien. Het was overigens een duel met Boetnik, want Devic stond eigenlijk te wachten op een bal die van deze Boetnik vanaf de linkerkant kwam. Maar die bal kwam niet, omdat Rijne ertussen zat. AZ neemt dus het balbezit weer over. Met de elm op eigen helft nog Mooijsander halverwege zijn eigen helft in de as van het veld. Holman is daar ook. Krijgt ook de bal even aangespeeld. Maar daar Mooi krijgt hem dan weer terug. Kijkt eens om zich heen. Want nu staat alles wel stil. Ja, waarheen Mooijsander? Die zal toch vandaag iets moeten beslissen. Het wordt uiteindelijk breed naar Rijnen. Rijne stoomt op. Ja, het hoofd van uh, metalist ligt toch in de guillotine. Maar AZ heeft uh, voorlopige touw. Waardoor dat mes valt nog niet doorgehakt. En moet dus nog altijd oppassen dat... Uh, ja deze tegenstander niet ontsnapt. Nog erger dat het niet weet te scoren straks in de slotfase iets wat we in deze Europa League dus al in andere wedstrijden wel hebben gezien. Paulsen speelt in op Holmen, laat de bal glippen. Zijn van die foutjes waarvan je denkt dat is niet nodig. Je gunt het misschien Holmen wel, je vergeeft het hem. Laat ik het dan zo zeggen, omdat het zulke belangrijke spelers zijn, maar met nog een klein kwartier neemt de spanning nu toch een beetje toe. Het publiek wordt wat stiller. Zoals gezegd, er is met deze stand niets aan de hand. AZ zou door zijn, maar het zou zo lekker zijn om die tweede te maken. En dus komt de ploeg nu weer met Elm. Die kijkt waar naartoe. Bijvoorbeeld over de as van het veld of een opening naar de andere kant. Hij raakt de bal wat lastig. Dus moet Berens terug. Een paar passen om de bal op te vangen. Gaat Rijnen buitenom, maar neemt Berens geen risico. En hij weer terug naar de andere kant. Waar Viergever de bal laat aan Elm en AZ weer komt. En natuurlijk gaat dat weer over links. Waar Paulsen vrij is en ongetwijfeld zometeen wel zal aangespeeld worden. Het is Viergever die de stapjes maakt. Nu inderdaad Paulsen aanspeelt. Halverwege de helft van de metalist. Wil Paulsen de combinatie aan met Holmen. Holmen besluit terug te spelen naar Viergever. Dan gaat het alsnog naar Paulsen. Aan die linkerkant. Dreigt het geeft een lage voorzet. O, hij door. Waarom glij je niet? Die bal komt laag voor in de buurt van de Amerikaanse spits. Maar die wil er naartoe lopen. Daar waar Gleijen misschien beter was uh, geweest. Maar ja, dat moet je allemaal wel van tevoren bedenken. En dat had El niet bedacht. Anticipeer dus niet goed op die voorzet ineens van uh, Paulsen. En zo was er weer even een momentje van dreiging overigens wordt het AZ. Nu weer even teruggedrongen. Viergever terug naar Esteban. Die lost dat keurig op samen met viergever. Ruimbaan voor de centrale verdediger van AZ om Elm aan te spelen. Op eigen helft. Die gaat nu richting de middenlijn. Maar een andere ploeg misschien achterover gaat hangen. Zoekt AZ nu toch de aanval met Elten door. En weer een redding van die keeper. Die pakt er toch van alles uit. Goyanov. dit doet hij ook weer goed. 36 is hij zijn e seizoen bij metalist Geboren in Garkov. En hij houdt zijn ploeg hier op de been. Moeilijk hoek voor Door. De Amerikaan schiet in één keer met links. Een zweefduik van Gorjanov. En een mooie zweefduik. Niet zijn eerste van de avond. En weer een redding. En weer dus geen treffer voor AZ. Dus blijft het oppassen. Het blijft spannend eigenlijk tot misschien wel de laatste snik van deze wedstrijd. Als nu AZ probeert Metallies op te jagen, blijft niet bij proberen. Maar nu neemt Palsen het balbezit over. Ja, keurig gedaan. Uiteindelijk in de as van het veld. Palsen stoomt op, geeft de bal aan Maher. Het kan naar de rechterkant, naar Berends. Ja, dat doet Maher nu. Die staat ter hoogte van het strafstofgebied aan de rechterkant. Dreigt, gaat nu met zijn linkerbeen een voorzet geven die makkelijk geplakt, gepakt kan worden door Goryanov. Toch de held van de avond bij Metalist? want als AZ een keer op goal schiet, dan is hij er eens de kippen bij om een vuistje of een hand achter de bal te krijgen. Nog 10 minuten en een beetje in Alkmaar. AZ staat op 1-1 in deze thuiswedstrijd tegen Metalist. maar is zeker niet op weg, of zeker niet bezig met de wil om een vijfde gelijk spel hier te behalen. Men wil een overwinning halen. Dat is maar één keer gelukt in deze groepsfase van de Europa League. Dat was de eerste wedstrijd tegen Malmö. Die werd met de 4-1 gewonnen. Daarna werd het. Er... Vier keer gelijk gespeeld. Mede daarom zit er nog spanning op dit duel. Tegenstander overigens is uh, bij lange na, of uh, al dik en dik geplaatst. Het gaat om Austria dat op dit moment met maar 1-0 voorstaat. Elm. Daar is AZ. Met een paas van Elm op Eltendoor. Die uh, wordt teruggevlacht. Bovendien uh, daar ook nog zijn tegenstander blesseert. Torcin is dat uh, die op de grond ligt. Terwijl nu het volgende bericht uit Wenen komt. 2-0 voor Austria. Nou goed... Die hebben ook nog 10 minuten gegaan. Je zou zeggen, die uh, gaan er geen vier maken in 10 minuten. Maar gezien wat er vorige week in Zagreb gebeurde, durf je dat ook niet echt uh, hard te maken. Maar goed, 2-0 voor Austria Wien. Betekent in ieder geval dat uh, AZ aan deze 1-1 een stand nog altijd genoeg heeft. Maar het betekent ook nog altijd dat AZ niet tegen die tegentreffer aan moet lopen. Vrij trap voor metalist. Daar doet uh, de doelman rustig aan mee. Die neemt zijn tijd. Het zou uh, lekker zijn als die ploeg genoeg geneemt met een gelijkspel. Het zou betekenen dat ze wat geld verdienen, want uh, ook een punt levert dat geld op. En bovendien zou het ook betekenen dat ze ongeslagen deze groepsfase doorkomen. Als uh, Metalist daar blij mee is, dan mogen ze dat van mij allemaal uh, van harte hebben. Maar toch uh, is die ploeg stiekem ook nog een beetje aan het kijken of ze iets kunnen uitrichten voorin. En uh, daar zou nu een kans toe kunnen komen als Metalist aanvalt. Maar Berens mee terug is om te verdedigen, helaas levert hij ook gewoon in. Nee, Papagie, die onmiddellijk daar zijn rechterkant aan het werk zet. Blanco uiteindelijk gevonden. Blanco speelt de bal terug naar Edmar. Edmar nog een keer in een combinatie met Blanco. Boetnik dan. Boetnik weer naar Edmar. Grappig, deze Braziliaan mag wel oh. in actie komen. Oh, goede pas. Gegeven op Blanco. Blanco zet voor. En dan haalt mooi hem uit de doelmond. Oh. En is deze kans voor een meter die is weg. Uiteindelijk probeert men het nog een keer met... Uh... Ja, hier staat Blanco geloof ik weer... ...die de bal terug wil brengen vanaf die rechterkant. Maar daar was ineens dus de kans voor Metalist. Viagra met een balbreed die bedoeld was voor Davids. Oeh, even ja. ademhalen, want als je erin vliegt... ...dan is het huilen huilen en janken geblazen hier in Alkmaar. Maar goed, AZ overleeft deze situatie. Het zou ook volstrekt tegen de verhouding in zijn. Want een nederlaag verdient AZ hier zeker niet. Maar dat zou zomaar kunnen gebeuren. Elm nu met een lange bal. Gier zit ertussen. Waar je bijna zou zeggen dat de pijp bij AZ misschien ook een klein beetje leeg aan het raken is. Dat hebben we niet zo vaak gezien. Maar vol gas geven, zo tegen de windstop aan. Kan bij AZ ook wel eens pijn gaan doen als het balbezit nu is voor Elm. Bal naar de linkerkant van het veld waar Holmen even rustig aan doet. Ja, even van de schrik bekomen. Dat doet AZ nu achterin met Viergever en mooi Zander. Even temporiseren, even weer laten zien. Wij zijn de baas in eigen huis. En dan weer denken aan de volgende aanval. Dat gaat Viergever nu doen. Viergever is uh, vijf meter over de middenlijn als hij besluit te spelen naar de linkerkant. Waar Holmend versnelt, Eltidoor aanspeelt. Dit gebeurt allemaal op de helft van uh, Garkov. Nu niet meer, want uh, Palsen paast de bal terug naar Mooisander. En vervolgens Elm gevonden. Die steekt de bal richting Berends. Ranschafs op gebied. Nu moet Berends terugleggen op Eltidoor. Dat is ook de bedoeling. Eltidoor komt het op door en schiet tegen de keeper aan. Maar dan is er ook al gefloten voor een overtreding van de Amerikaan. Gemaakt op Papagier, de centrale verdediger. En dus dit moment weg. Maar het moment had eigenlijk iets eerder moeten liggen. Op het moment dat Elm namelijk Berends aanspeelt... wil die met de borst terugleggen op de instorm, de Tidor. Dat lukt in eerste instantie niet. Eltidor wurmt zich er dan heen. Ik denk dat hij daarmee um, even uit het oog verliest. Dat de Senegalese ook deel uitmaakt van dit spel. Brandt over hem heen. En uiteindelijk loopt dit dus allemaal met een uh, sisser af. En zo blijft het dus 1-1. Uh, ja, het was een uh, gestrekt been om uh, de bal te pakken te kunnen krijgen. Daarmee raakt hij de enkel van die een beetje... Het gestrekte been. Ja, nou ja, hij strekt zijn been wel, maar Guille ja. doet het ook. Dan zou je kunnen zeggen, uh, doe wat je de hele wedstrijd al doet. schijt zegt, laat lekker verder gaan. Zeker als je nu ziet dat uh, Guille door de pijn heen is. Die pijn die dus ook wel meegevallen zal uh, zijn. En inmiddels alweer staat. En dus is het spel weer gaande. En moet AZ weer oppassen achterin met Moi Zander die opvangt. Moi Zander kiest voor viergever. Viergever naar Pausen. Bal aan de linkerkant van het veld. Halverwege de eigen helft nog AZ. 84 minuten zitten erop. 1-1 de stand. En bij deze stand zit het allemaal in orde en uh, kan het publiek hier in Allek maar straks op de banken staan, gaan staan klappen. Want dan volgt er uh, wellicht een loting tegen een grote tegenstander uit uh, de Champions League. Want uh, die ploegen die daar zijn weggevallen, City, United, dat zijn ploegen, dacht ik, die AZ kan tegenkomen in de loting. En dat zou toch uh, qua avontuur in ieder geval mooi zijn. De volgende ronde halen zou ook nog mooi zijn daarna. Maar zoals we al zei, we hebben niet de illusie dat we de Europa League zouden winnen. Nou, dan kan je in ieder geval misschien een mooie ervaring pakken. En dat zou Old Trafford of het City of Manchester Stadium natuurlijk uh, kunnen zijn. Maar we praten een beetje voor ons beurt. Want in ja. de 85ste minuut is AZ er nog niet. Het is nog uh, heel even met de mededeling dat het uh, 2-0 staat bij uh, Austria Wien tegen Malmö. Dat het hier 1-1 is. En dat uh, de klok verder tikt en dat allemaal natuurlijk in het voordeel van uh, de Alkmaarers wel eventjes de boel achterin dicht houden. En een goal maken, ja dan maak je aan alle illusies een eind. Nu gaat er uh, weer een duel plaatsvinden of vindt er plaats tussen uh, Papagui en Tidor. En Eltidoor krijgt niet veel meer mee hoor in uh, deze fase. Nu heb ik toch het idee dat beide duwen en trekken. Uiteindelijk is het uh, heel slim de Senegalees die uh, achterover valt. Dat doet de Tidor ook, maar te laat. En dus besluit Gomez, de Spaanse scheidsrechter, om een vrije trap toe te kennen. Aan de metalist die genomen wordt vanaf de rechterkant. Wordt hier Guilly aangespeeld, maar die wil die bal helemaal niet graag hebben. Dus gaat hij weer terug naar de rechterkant. Lange bal richting Boetnik. Boetnik in een duel met Reine. Reine wint, maar de afvallende bal is voor Blanco. Die werkt zich langs twee mensen. Maar uiteindelijk pakt Maher over. En Maher stuurt nu Elti door de diepte in. Maar ja. Dat is toch wel iets uh, te hard en dan komt er weer een heel mannelijk duel tussen die twee. Elty doorzet zijn lichaam erin, maar dat doet de Senegalese ook en die wint. Oppassen, nu voor de tegenstoot via Blanco waar uh, Davids loert aan de andere kant van het veld. Maar uh, er wordt lang gewacht om Metallist en dus zit Pauwels er even tussen en die dwingt dan zelfs via Viagra de ingooi af voor AZ. Bijna 86 minuten zijn er gespeeld. Het publiek uh, laat zich weer horen in Alkmaar. Dichtbij overwintering in Europa. En dat is toch alweer een jaar of vier geleden voor AZ dat met de nog maar eens opstond aan de rechterkant. Reine wat kort op Wermloon, maar die zet twee flinke passen. En houdt AZ in bal. We via Reine Die voor de veilige weg terugkiest op mooi Zander op de eigen helft. Op de as. Stilt die viergever in. Viergever naar de linkerkant. Een paar meter voor de middenlijn nu Pauze. Pauze laat hem ook rollen. Na Maher. AZ laat de bal rondgaan. En uh, dat vindt Metalist allemaal goed. Als je nu kijkt naar uh, hoe het zich afspeelt, zou je zeggen dat metalist ook genoeg neemt met 1-1. En dat is prettig, want AZ laat de bal dus rondgaan. En kiest nu bal, niet uh, oh. blind voor de aanval. Waarom zou het ook? Bal terug naar een mooi zander. En uh, dan gaat het weer naar links, naar 4gever. En dan wordt de bal wel voorwaarts gespeeld. Tenminste, die beweging maakt de viergever. Maar ja, het, het is verstandig. Laat hem maar gaan, die bal. Laat hem maar gaan. Hou hem maar vast achterin. Metalist vindt het goed en zo tikt de klok weg en zit de 87e minuut erop. Nog een paar minuten. En uh, ja, je zou toch zeggen, het gaat gebeuren hier in Oort maar. AZ gaat zich uh, voegen bij Twente, PSV en dus ook in de Europa League bij Ajax. De voormalige grootheid uit Betondorp zei... als jij de bal hebt, kan de ander niet scoren. Nou, dat is hier eens te meer van toepassing. Als Berends het nog wel probeert, wegdraait van zijn tegenstander. Berends aan de rechterkant, wordt vastgepakt. Die bal moet op de stip, die bal moet op de stip, maar die gaat niet op de stip. Ik had toch echt het idee dat er een overtreding van Valjayen was op Roy Berends... die naar de grond ging binnen de 16 meter... Maar waar eerder al een overtreding op Maher niet als zodanig werd geïnterpreteerd... en er geen penalty volgde voor AZ in de eerste helft gebeurt dat nu in de tweede helft ook niet. Aardige actie van Berens, die recht naar de grond werd getrokken. Maar de penalty wordt niet gegeven en dus is deze opwinding weer even voorbij. 2,5 minuut nog en de extra tijd. Het is nog altijd 1-1 in de wetenschap dat het 2-0 staat slechts voor Austria Wien tegen Malmö. En AZ met één been in die koker staat... Of in die, uh, in die bal staat, in een balletje licht voor de loting van komende <laughs> vrijdag. Ik weet het niet meer. <laughs> dat AZ bijna door is. Dat, uh, ja, dat, dat, kan ook, dat kan ook. Met die actie van Berens uh, die we nu nog even terugzien. En uh, dan kunnen we kijken of uh, Ronald inderdaad gelijk had. Is het een strafschop? Ja, Berens wordt toch even uh, licht vastgepakt. Gaat misschien ook wel wat gemakkelijk naar de grond. Maar het had niet misstaan, hoor. Een bal op de stip. AZ voor de tweede keer geen penalty. Waar het die wel had kunnen krijgen in de eerste helft. Was het een overduidelijke. Maar deze kan je nog zeggen van... Maar goed, in ieder geval, het is geweest, 89e minuut, nog anderhalve minuut officieel. Dan is het wachten met dat bord waar die extra tijd op gaat staan. Laten we hopen voor AZ dat het niet te veel is. Verbeek houdt het uh, niet meer, is er ook nerveus, staat uh, te schreeuwen aan de zijlijn. Vlak uh, bij die vierde official, het beeld wat we van hem kennen als AZ de bal maar weer eens rondspeelt achterin. Pierre Sovchuk is uh, nog in het veld gekomen voor uh, Blanco. En Elm heeft het balbezit. Terwijl collega Elshoff naar beneden gaat. Om te kijken of hij nog in deze uitzending. Maar dat wordt krap, denk ik. Een reactie uit het Ookmaarse kamp kan optekenen. Elm paast de bal naar Berends, Die staat aan de rechterkant hoogte van de middenlijn. Ook hij houdt voorzichtig in. En paast de bal weer terug naar viergever, viergever naar Paulsen. Het is een wapenstilstand. Die zonder dat men het erover heeft gehad, is afgekondigd. Hier in een uh, vol stadion ook maar hoewel uh, vol de meeste mensen uh, hebben besloten om in elk geval van de tribune af te komen. En in de grachten rond het veld nog eventjes het einde van de wedstrijd af te wachten. Licht fluitconcert, maar waarom zou je fluiten? Voor een uh, AZ dat uh, heel gedegen probeert deze wedstrijd uit te spelen. Weet dat deze 1-1 genoeg is voor een verlenging. Van het Europese avontuur. In de wetenschap ook dat de opponent uit Oostenrijk maar met 2-0 voor staat. Waar 6 goals ingehaald moeten worden. Dus wat is er allemaal aan de hand? Als je de goal tegen krijgt van een metalist. Dan ben je daar gelogeerd. Dus AZ probeert deze wedstrijd uit te spelen. Elm. Maakt wat uh, stapjes. Doet dat uh, richting uh, Berends. Berends neemt aan. Ja, verliest dan de bal. El moet dan het balbezit herstellen. Nou, dat lukt maar half. Wernblom, daar, die kan je dan wel om een boodschap sturen. Met een sliding haalt hij het balbezit weer terug bij de Altmaar. Dus Drie minuten extra tijd gaat nu in. Als uh, Brad Holman het balbezit heeft. Vijf, zes meter over de middenlijn. Terugspeelt naar Maher. Maher naar viergever. En viergever weer naar Maher. Maar ook de man uit de Oekraïne maakt geen aanstalten meer om uh, nog druk te zetten. Op die laatste linie van AZ. Dus mag Viergever rustig met het balletje wat opstomen richting de middenlijn. Vervolgens het aanspelen van Palsen naar Viergever. En dan gaat de bal weer terug naar Palsen. Die gaat dan wel met enig risico proberen van kant te wisselen. Vindt Reijnen in de as van het veld naar Elm. Dan gaat het ongetwijfeld weer breed. Ja, in dit geval naar Maher. Bal weer terug naar Palsen. En zo probeert AZ dus uit te spelen in deze wedstrijd. Uiteindelijk af te sluiten met het vijfde gelijkspel in deze pool. En dat is voldoende om mee te gaan naar het Europese avontuur na de winter. De eerste knock-out fase. Daarin kan het dus tegen een grote tegenstander komen. Misschien hoopt het daar ook wel op. Omdat het dan nog één keer een groot avontuur is. En als dat eenmaal afgelopen is. Dat is beleefd. Dan kan men zich volledig richten op de competitie. Want daarin staat het natuurlijk nog altijd bovenaan. Komend weekend nog even spelen tegen NAC. Maar dat zal de status van winterkampioen niet meer kunnen afnemen. Want AZ heeft een grote voorsprong van vier punten op PSV. En PSV kan daar dus voor de winterstop niet meer aan voorbij. Goede eerste seizoenshelft van AZ. En daar hoort eigenlijk ook Europees overwinteren bij. Zoals dat ook al door PSV en Twente is gebeurd in ditzelfde toernooi. Daar waar Ajax ook doorgaat in dit toernooi... maar liever natuurlijk een etage hoger in de Champions League had overwinterd. Het rondspelen gaat zomaar door van AZ. Het is misschien het beste voor scheidsrechter Gomez... om een einde te maken aan deze wedstrijd. Extra tijd, nog anderhalve minuut. Continu het balbezit voor AZ. Ik ga maar niet eens meer moeite doen om al de spelers te noemen... die de bal mogen aanraken. Maar ga ervan uit dat het de middenvelders en de verdedigers zijn... Van de Alkmaarse ploeg die de bal laten rondgaan. Defits gaat nu nog wel even stoorden op Mooijzander. Die bij de eigen 16 meter lijn de bal aangespeeld krijgt. Maar vervolgens gaat het naar Maher. Het gaat weer naar de linkerkant. Maher weer terug naar Mooijzander. Zo speelt de AZ de bal dus rond. En speelt het de tijd uit. Geef ze maar eens ongelijk. En het publiek dat eerst nog even voorzichtig floot. Is nu inmiddels gaan staan. Klapt de handen stuk voor het elftal van Gertjan Verbeek dat op een uiterst professionele manier deze wedstrijd naar het einde schiet en dus met 1-1 uiteindelijk gaat eindigen. Want zover zal het toch wel komen. Iedereen kijkt nu naar die scheidsrechter van ja, jou. Ga je daar nou nog wat doen? Nu gaat de nog even druk zetten op Maher. Maar het is een schijnbeweging. Want er gebeurt verder niets. Het vijfde gelijkspel van de Alkmaarders is een feit. Het vijfde gelijkspel betekent Europees overwinteren. AZ dat op een 1-0 achterstand kwam via Devic. Maar in dezelfde minuut via Maher. Maar dat is alweer een eeuwigheid geleden. Uiteindelijk gelijk maakte Moisander. Nog even onder druk gezet door Devic. En dan geeft Moisander een hele slechte bal richting de rechterkant. De bal gaat over de zijlijn. Maar dan maakt Gomez een einde aan deze wedstrijd. Nou, dus De laatste tien minuten was het een, uh, was het een uh, belevingsvolle avond. Een belevingsvolle avond voor de mensen hier. Terwijl iedereen nu hoopvol naar mij kijkt of het nog altijd 2-0 is. Nee, het is nog niet afgelopen daar. Maar dat uh, horen we ongetwijfeld zo. Maar het is daar nu klaar. Dus nu is het definitief. AZ gaat door naar de knock-out fase van de Europa League. De 1-1 vanavond tegen Metallistisch Kharkiv in een belevingsvolle wedstrijd is voldoende. Dat is Ronald van der Geer, Jeroen Elsof. Uh, horen we later wellicht nog, uh, in ieder geval morgenochtend, nog met interviews. Dan nog even golf. Vijf Nederlandse golfers hebben een startbewijs voor de Europese Tour van volgend, uh, van volgend jaar gehaald. Wil Besseling, Reinier Saxton, Maarten uh, Leveber, Taco Remkes en Tim Sluiter voldeden op het kwalificatietoernooi in Spanje aan de eis. Een plaats bij de eerste 30. Het ging niet echt overtuigend. Besseling en Saxton eindigden op een gedeelde 24e plaats, en de anderen werden precies 30e. Floris de Vries viel af, hij haalde de kut niet. Robert Derksen en Joost Luiten waren al eerder zeker van een plek op de Europese tour. Dit was Langs de Lijn voor deze avond. Uiteraard is Langs de Lijn er weer morgenavond rond uh, tien uur. Een paar minuutjes over tien. Dan uh, gaan we natuurlijk de sport van de volgende dag voor u belichten. Directer is het oog op morgen, presentator Chris Keijne. Wij spreken elkaar volgende week weer. Dag.